Wat met het NMS Journaal. Voor zover bekend is voor het eerst een foetus na een abortus... ingeschreven in het bevolkingsregister. Een advocaat zegt in het EO-programma Nieuw Licht... dat hij dat voor elkaar heeft gekregen. Hij vertegenwoordigt een vrouw die spijt kreeg van de abortus. Sinds februari kunnen ouders hun doodgeboren kind laten inschrijven... ook met terugwerkende kracht. Volgens de advocaat betekent deze registratie dat de overheid erkent... dat er ook in het geval van een abortus sprake was van een mens... De Ierse politie heeft twee mannen van 18 en 19 opgepakt... voor de dood van de journaliste. Die werd neergeschoten bij rellen in Londonderry. Over de achtergrond van de verdachte is niets bekendgemaakt. De politie denkt dat de journaliste is neergeschoten... door extremisten van de Real IRA... de radicale afsplitsing van het Ierse Republikeinse leger. In Amsterdam is opnieuw een handgranaat gevonden... vlakbij een parkeergarage. In dezelfde straat ontplofte twee weken geleden... een explosief in een club waar veel beroemdheden komen... Gisteren werd er in een andere Amsterdamse buurt... een handgranaat gevonden bij een appartementencomplex. Mogelijk was die gericht aan een moskeebestuurder... die al eerder werd bedreigd. Kickbokser Badr Hari mag voorlopig niet uitkomen... in wedstrijden van promotor Glory. Hij is geschorst na het gebruik van verboden middelen. Welke doping Hari heeft gebruikt en hoe lang hij wordt geschorst... is onduidelijk. Kickbokser Hestie Gerges wordt ook beschuldigd van doping... maar hij laat de zaak voor de tuchtrechter komen. De veerdienst naar de Markerwadden is vanochtend van start gegaan. Van de vijf aangelegde eilanden in het Markenmeer kan het hoofdeiland van 250 hectare worden bezocht. De Markerwadden moeten de natuur in het meer gevarieerder maken. Afgelopen jaren ging de vogel- en visstand flink achteruit. De veerboot vaart tot eind oktober vanuit de haven van Lelystad. Het weer vanmiddag is er volop zon. De temperatuur loopt op tot lokaal 26 graden. En ook de komende dagen blijft er zomers weer. Dit was het NWS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er is veel vertraging in de bollenstreek op de N207... al van Hillegom, tussen Abbenes en Hillegom, ruim drie kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Mijn dank nog eventjes aan Cordraai voor het beschikbaar stellen van uh, zijn gigantisch grote muziekcollectie... met alleen maar van die fantastische, mooie Oud-Hollandse muziek. We kunnen voorlopig weer uh, het komende jaar weer voort met al deze muziek. En zo ook de eerste artiest heeft een nummer genaamd Droomland... is een vertaling van Beautiful Island of Somewhere. Een Amerikaans lied uit uh, 1897. De tekst van domineesvrouw Jesse Brown Pounce werd door muziek gezet... door de componist John Sylvester Fierce...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 We're Bult hij mijn lieven, Björntje? Jij bent toch mijn schat. Ik heb mijn geluk in jou gevonden. Het mooiste en daar ik ooit bezat. Björntje, ik wil je nog eens zeggen: dat ik zeer We are yo Ik wil je nog eens zeggen dat ik zit ver van je hou Altijd wil ik aan jou denken. Blontje, blondje, blondjes, slechts aan jou. Hij de Ritska, vooruit geen gas. De oude treuzel komt niet meer te pas. Geen afstand is.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 Keek. Geloof me, ik zeg je, mijn hart is van streek. Dagen lang bij jou, ja dat was heel mooi. Die avonden bij jou, die vergeet ik toch nooit.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 Als doet die dag? Verdriet en geluk zijn aan elke tijd verbonden. Eens met de trein vaart en snelle langs ons zeus. Nog steeds helende tijden, alle wonden. Al denk ik vaak aan de dag dat ik leefde in jouw huis. Nee,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 Verloren na, met stil verlangen weer een dag als toen, waarop ze zei: Jij bent mijn leven, sta aan mijn zijde.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 some bone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 Er woonde in beeldschone maat. die werd om haar schoonheid door vele jonglieden ten huwelijk gepraat. Haar vader, een armen dagloner, verdiende een hamelstuk brood, toch waren ze beiden tevreden, al waren de zorgen ook groot.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 Zal zou de zon weer schijnen Hou er lief en blijde lacht voor elke dag Beleef de tijd van de leer Met zandvoer uit zandvoert.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 Liefde je hebt nog nooit zo'n zwart gezien. Met asbakken en de met raam vol En wat op de grote Dat is maar door een, een school in mij en zo rot. De blozen en zo vondst als het schuitje, Je De Je hebt nog nooit zo'n schat gezien Je is door mij vrouw Waar ik het meest van hou Met vakantie op het platte land Zat ik roosje aan de waterbal. En ik raakte helemaal van steek Toen ik in haar blauwe ogen deed Ik ben verliefd op roos je hebt nog nooit zo'n wat gezien. Ga maar staat in het haar. het traal het over En op zijn lief volloop me vrij. Daar is pardo een school in bij. Zo alle en zo rond. Zo blozen en gezond. En als dat schijn in de te keuzen. Dan is mijn binnenbrand niet meer te blussen.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 Daarvoor hoorde u Willy Derby met donkere wolken die verdwijnen. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. De volgende artiest heeft u al als opening gehoord. Draaien we elke week als herkenningsmelodie. Ik heb het over Louis David. Hij werd geboren in de Raamstraat in Rotterdam. Als zoon van de komiek en caféhouder Levi David. En Francina Tervey in een arm Joods gezin van vier kinderen. Zijn ouders stralen op met komische duetten...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 In een motorbusje stappen, de kinderen ginnen gappen en deinen heen en weer. Moet er op de magere heer die ze in de bus passeren moeten, een beursplekjeer en lispelt verexcuseer.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 Maar zegt het is een fietsband, leg niet zo'n gemeente janken. Dat heen aan je vaart te danken, die wou toch naar Heerlochoon. Ze penst over een frontaanval, gevolgd door een tatoeage. Zegt iets van een flamage. Zo een dikke dronken Pa zegt, oud gat, wat let me of ik nek je. Draait onder dat gesprekje, een paar ledematen los.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 Zeg je nu vaarwel? Ik wou met jou de hemel in, maar jij koos zelf de hel. Dus bij de schoon, papa. ik dank heel veel aan u. Het huis dat u ons had, van regelrecht uit de avenue. Nederland, dat lieve allemaal. Blijf maar rustig zitten in het land van Maas en Baal. Ik kan alleen maar lachen, ik stap eruit, ik ga rugzak en.